Karifantijn met het NMS-journaal. Een politieagenten neergestoken door een man die voor de politie op de vlucht was. De verdachte is opgepakt en wordt beschuldigd van poging tot moord. De man was verscheidene winkels ingevlucht en rende ook een slagerij in waar hij een mes pakte en op de agenten instak. Twee van hen liggen met ernstige verwondingen in het ziekenhuis.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 Licht diep in het water. In het zuiden van Libië is Seif al-Islam Gaddafi opgepakt. De 39-jarige zoon van de verdreven en gedode dictator zou met twee helpers onderweg zijn geweest naar Niger. Hij was al weken op de vlucht nadat zijn vader en broer vorige maand waren gedood. Medestanders riepen Seif uit tot opvolger van Muammar Gaddafi, maar sinds de dood van zijn vader werd niets meer van hem vernomen. In Duitsland is het Bundesliga-duel tussen Köln en Mainz kort voor aanvang afgelast. Dat gebeurde omdat de scheidsrechter, die de wedstrijd zou leiden, vannacht een zelfmoordpoging heeft gedaan. Hij werd gevonden in het hotel in Keulen, waar hij de nacht voor de wedstrijd verbleef. In de Duitse voetbalwereld is geschokt gereageerd op het incident. De scheidsrechter leeft nog, hoe het met hem gaat is niet bekend. Het weer, vanavond en vannacht in het hele land kans op mist en het koelt af naar 3 graden aan de kust tot min 2 in het oosten. Dit was het NOS Show. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A8 Saandam richting Amsterdam bij Osaan is de afrit dicht om hulpdiensten toe te laten bij de brand van het distributiecentrum. Tot zover de verkeersin.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 Soon as we started to move As we start Is je mond weg Albert Jan? Jazeker Dank u wel beginnen aan de derde laatste van Zandvoort op zaterdag we de Shannon en Let The Music Play. z voor Zandvoort en de regio. En voordat je van Albert-Jan gaat horen wat we in de derde uur allemaal gaan doen... ...gaan we weer naar Joveness, SV Zandvoort tegen Amstelveen Heemraads. Ja, we hebben net eh, tijdens de laatste tonen van het paardje... ...Amstelveen weer terug is gekomen. Een hele snelle aanval over de linkerkant van Zandvoort. Uh, de vet kon er niet bij komen, de bal ging voor het doel langs, maar er kwam een spits van, uh, van Amsterdam, aan het kwam die schoot de bal keihard in het doel. En dan staat er dus weer 3-2 in, en dan is eigenlijk weer net zo ver als het in het begin van die twee helft was. Nou, soms is de hele twee helft van gewoon de sterkere ploeg geweest, Als dus de bal goed in de ploeg gehouden, goed gevoetbald ook, goed opgelet. En uh, ja, dan krijg je ineens een, een counter om de en dan... Uh, we staan je ineens zomaar door b2. En dat is natuurlijk erg gevaarlijk. Ook voor een gelijk speel. Daar komt al geen weer aan. Het is Keith Jones. Het heeft heel erg zwaar tegen de linker spits. Die krijgt dan ook een gele kaart nu. Hij trok aan uh, de man zijn handen. Busse, busse, uh, hij was er voorbij. Uh, het was nog geen ongezakelijke spelen. Maar hij trok was ook toch voorbij. Hij krijgt nu een gele kaart voor getoverd. En dat is de derde van deze wedstrijd. Een hele goede Bieting. Ik zei dat straks al bij het einde van, uh, van de eerste helft. Die hier uh, strak uh, de tuikjes in handen heeft. En dat doet gewoon heel erg goed. En daarom zie je ook echt een hele leuke wedstrijd hier. Zandvoort uh, uh, is uh, over het algemeen een wat betere ploeg En uh, dat komt er uh, zoals je net uh, levensgevaarlijk uit. Goed, de administratie is bijgewerkt, dan gaat hij bal komen, doel in, en dat is uh, Chris Dolgen, die komt naar de zijkant toe. Billy Visser kan hem opnemen, die gaat in de sput beginnen, en speelt hem nu daar, even kijken, Michael Keil. Michael Keil is in de plaats gekomen van over Hoppe, Hoppe die heeft de plaats moeten inleveren, en uh, Keil, een vers die... Uh, die is erin gekomen. Dan gaat Zandvoort nog een keertje wisselen. Dan nou kan ik niet hier zitten tegen de zon te kijken. Niet zien wie erin gaat komen. Ik denk dat in ieder geval dat Mol eruit gaat, zo te zien. Uh, shock, shock, shock, shock, shock. Ja, Mol gaat eruit. En ik kan niet zien wie de verse kracht is van Zandvoort. Uh, dat is nog in een vrug op. Zodra ik dat weet zal ik jullie dat straks in ieder geval melden. Goed, stel ik even stil. Zandvoort die mag gaan gooien op de helft van... Uh, Amstelveen, uh, dat gaat gebeuren door, uh, even kijken, Billy Visser. Billy Visser met de bal in de handen, uh, laat het over aan uh, uh, Jan Zonneveld. Zonneveld kan heel ver gooien, dat is niet nodig, want dichtbij is daar, uh, Michael Kuylo. Kuylo naar Michael Kuil. Kuil naar Zonneveld, Zonneveld gaat op voorbij en bij. Je speelt daar weer Kuil aan. Kuil gaat de 16 meter Gaat hij, hij over naar de achterlijn, <tie> oh, het is een het, het is gewoon een Ah, die toepen zitten helemaal naast en maken een hele mooie beweging. Daar ging die toepen liggen en schrijft hem gedecideerd die bal in de verhoek. En soms wordt er live hier mensen hier twee. En het is de dat, we, dat, ja, dat is het tweede boek dat we vandaag mee kunnen nemen voor live. Een hele mooie goal hier van uh, Michael Kaal, uh, die dus hoppen kwam vervangen en Sandsvoort op een verdiende 4-2 uh, voorspan brengt. maar komen ze is een hele regale op erop, de, de bol is hier weer klaar en daar is het signaal voor de, de aftrap weer. Hum, laat ik nu terug gaan naar jullie en uh, kunnen we over een minuut of uh, na laten we kijken, 6-7 minuten weer terugkomen we hebben euh, nog spannende minuten. Ja, dat denk ik wel Oké, okay, okay, tot, okay, tot zo. wel ja. uh, Wat gaan we allemaal nog doen in dit uur, Robert-Jan? Uh, het uh, gedicht van de week natuurlijk. Het uh, uh, gedicht van de week. En ja. het, zal, het zal de luisteraars verrassen, maar het gaat natuurlijk over de discotheek. Hè. Vanavond die jaar 70, 80 muziek weer uh, uh, op het strand. Een feestje. Dus het gedicht gaat deze week, heet deze week in de discotheek. We hebben nieuws van Café Koper. We hebben nog nieuws van Café Oonsté. We hebben nieuws van de DTM, want die komt volgend jaar op 26 augustus weer naar Zandvoort. En uh, we hebben golfnieuws, want Carlo... KLM open komt misschien mogelijk weer terug op de Kennemer. We well, leven mee. Dus nog genoeg nieuws om te blijven luisteren. Oké, okay, hier is Carly Simon en Joris Sylvain. Destiny Was, uh, city to city en de road We eh? na het eind van de voetbalwedstrijd van vandaag dus we gaan weer over naar Joop Fres. Ja, inderdaad, de klok staat op 89 minuten en 20 seconden, dus het is nog niet voorbij. Zandvoort lijkt comfortabel met 4-2 en die krijgt nu dus de druk van Amsterdam op zich. Keur heeft gewisseld, zoals ik het straks al vertelde, dat was het bal van de oort die erin kwam. En die gaat naast zijn broer op het middenveld spelen, naast zijn broer Patrick. En zojuist is ook Nigel Berg erin gekomen voor Timo de Reus. die terugkomt van een blessure, heeft wel een wedstrijd gespeeld in het tweede. We dus moeten nog even een beetje wedstrijd ritme opdoen om goed in het eerste te kunnen functioneren en wellicht dat hij dan volgende week wel erbij kan zijn. Daar ja, is een uitval van zalf. Tenminste probeert een uitvallen. Chris Delge, hij is heel erg snel. Maar hij gaat niet dan toch de bal kwijt. Wij kon niet goed onder controle krijgen en Amstelveen mag weer gaan bouwen aan een navel zijn ja, was wel op de eigen helft, maar goed, een zit van Amstelveen, die ballen zullen komen. twee hele lange spitsen, en hier is dan een van die spitsen, in de bal kan erachter niet goed, en kan, kan uh, putten kopen, kan bij de hele snelle kuil proberen te bereiken. Uh, dat lukt er bijna. we hebben het net alleen verdedigd, en de bal gaat over de zijlijn, en zonder we maar gooien, heel hier vandaan, want het was een hele verre pas. Uh, die uh, dus kijk, wie gaat dat nou doen. Paul van Oort, die gaat die bal ingooien. Op de helft van Amstelveen. En dan doet hij naar Kuil. Kuil, uh, uh, bal aan de voet. Nee, het was Berg. Sorry, neem niet plan. lijkt ook een beetje op elkaar van afstand. Kast, de Vries. De Vries. Ja, de hoekte wel helemaal. Nou, wie Visser, Visser Kan hem maken. een nemen. nee, nemen? Ja, ik krijg hem ook nog uh, proberen voor. Dat, er, dat lukt niet. Er raakt de speler van Amstelveen. en nee, die komt in de bal. Dus maar dat is een slechte paas. En dan is je er eigenlijk kijken. Is dat... Nee, oh, is dit een afkant van de bal? Van... Uh, en Nigel die had veel uh, beter verdiend. Wij raakten de verdediger van Alan uh, En daardoor kon de bal weggebleven worden. En die helemaal uh, aan deze kant, aan de kant van uh, Boy, er zit. Is het uh, de koper die eruit verdedigt? Uh, uh, uh, uh, uh, zonneveld. Zonneveld die speelt die bal over de zijlijn en Amsterdam gaan gooien. Er komt dan wel weer druk en de spelers is ook van Amsterdam op de helft van Zandvoort nu. En dat is Patrick van Noord, die de bal ver weg transporteert. Helemaal maar de helft, helemaal naar de achterlijn wordt van Amsterdam. En de keeper moet sprinten om die bal binnen te houden. Dat doet hem dan ook. Die bal komt nu helemaal voor. En best je dat achter, naar de achterlijn zit, het opluisteren ervoor zit. Dan kan ik de keuzelgen die bal weer wegwerken. Maar nou, het mag niet ver genoeg. Als het tegenstander heeft, nu die bal dan. En kan de Amsterdam nog steeds op de helft van Zandvoort, uh, druk gaan uitoefenen. Amsterdam. Dan gaat het tussen twee spelers in nee, ik kast de Kastenvisie. Dan kan er net even aantikken, dus dan uh, kunnen ze weer even het ritme eruit van uh, de aanval. Uh, blijft rondbijen, rondbijen, rondbijen, rond, rond de verdediging van de Zandvoort. En uh, dan is er eigenlijk een diepe bal ik kan niemand erbij komen, ja. Er kan wel iemand bij komen. En het is een uitsrecht die de bal in bezit heeft. En die probeert daar uh, die hele snelle kaal pakken te krijgen, maar de keeper is z'n uh, doel uitgekomen, ben je helemaal uit 16-meter uh, gebied. En kan die bal naar een eigen speler transporteren. In het centrum nu uh, Amsterdam in bal bezit. Er wordt uh, naar de linkerkant van Zandvoort gespeeld en er is niet druk, Dan komt niet de bal. Uh, Paul van Oort, die kan er wegkoppen Na nou, de die kan er net niet bij komen. Dus is het nou in Amstelveen dat een bal bezit is. Hamse die verbal ook weer. Ronald Carlos, die daar uh, verdedigt. Die heeft een dijk van de wedstrijd verdedigd. Echt heel erg uh, geconcentreerd. Heel goed gevoetbald. Zandvoet uh, krijgt nu een beetje lucht omdat die bal over de zijlijn gaat het uh, hoogte van de middellijn. Amstelveen mag gaan gooien. Doe het heel snel. Doe niet bij haas. Die klok staat al een poosje op 9 minuten. En zo gek lang zal het dan niet meer duren. Er is weliswaar 4 keer gewisseld totaal. En dat is 4,5 minuten. En er zijn nu. Voor de rest zijn er volgens mij geen bestuurbehandelingen geweest. Dus er zou het zomaar tijd kunnen zijn. binnen nu in een paar seconden. Maar steeds is Amstelveen. We was op de bij. Het is een hele verdediging van zonvoer En er is een lippaal gehoord die daar weg kan werken. Maar omdat daarvoor al geduwd werd. En de voor de regel het voor een voorregel toepast op. Wordt er niet op En moet, mag uh, Amsterdam. Een vrije schot nemen en meten hoofd, nou dat zal het zijn, 7, 8, vanaf het 16 meter gebied van Zalford, recht voor het doel van waar is het, zijn is muur neer? En dat, dat moet altijd zorgvuldig gebeuren. En ja, gaat hij kijken goed, staat goed, gaat hij aan de andere hoeken nee, moet moeten dan meer naar hem, zegt hij dan. En de die hoeft daar niet op te wachten natuurlijk, maar die wil dat de heer Van Zalf een stukje achtergaan en dan blijft hij niet op zijn vlaadje om die vrije schot te laten nemen. Gaat hij wel komen. 1-1, een heel lage 1 weggewerkt. En dit is het einde voor deze wedstrijd. Zandvoort bundt met een goed voetbal, met 4-2. En dat, uh, dat is wel lekker. En dan kunnen we misschien die 25 nog inhalen als die blijven staan. mindering. Mooie ja. wedstrijd voor uh, SV Zandvoort. Ja. En hou, hou eens op de hoogte voor het eventuele hoger beroep. Wat, uh, wat ze gaan, uh, wellicht, wellicht gaan uh, ja. instellen. Uitraad, uh, uh, ja, dat de dus denk ik. Oké, okay, prima, hartstikke bedankt. Dank nou, jou, fans zaterdagavond. Ja. Hoi. Oh, oei. Hoi, dat Hoi, was Jop Fressen, mooie winstlust voor S.V. Sanford. Wat zet je nou weer op, vrouwen regeren die welts? Yes. Oh. de schoelen, die jongens aan Doch meer had ze überhaupt Ze waren zo zuus, ik zo lang fast jaar in ihren Ballettkurs Costa Als ik erfuhr dass sie auf dem Weg steht hab ich nein danke auf meinen papa benickt had hat sie damals alles nicht interessiert doch seitdem weiß ik, wer die Welt regiert Wie sie gehen und stehen Wie sie dich ansehen Oh schon af en Sicht Tasche und, herz. und, dann kommst und Alla schief da Blick und schon ändert sich deine Politik. Kein Boss geen action held, kein Staat und kein Mafia-Geld. Frauen regieren die Welt. Alle Register von kokett bis naiv.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 I don't know. dat de mensen een afwijking hebben, ik ga helemaal weg met deze plaats, wat geweldig heen. Echt, uh, ik weet dat er heel veel fans zijn van deze groep 5-star. Een beetje van mijn leeftijd, weet je wel. Ja, jij bent er veel te oud voor. <laughs> veel te oud! Oké, oké. Je hoort 5-star en Rain or Shine. Wordt een zware nabespreking zometeen? meteen. vrees ja, Een hele ja. zware nabespreking. Nou goed, er zijn getuigen bij dan. Oké. Okay. Goed, even drie korte berichten. En die betreffen alle drie, drie horecagelegenheden. gelegenheden Allereerst Café Koper. Uh, het is weer uh, tijd. Uh, ruim 30 authentieke huisgemaakte tapas. En uh, dat doen ze tot en met 11 december. En ze kunnen, dat zijn heerlijke tapasjes die ze daar maken. Dus dat is weer smullen geblazen in Café Koper. Vanavond in Café de Oomstee, zaterdag vanaf 9 uur. Al jaren organiseert Café Oomstee avonden. Vaak een gezellige avond tussendoor, zoals vandaag. Maar ook al diverse keren als wedstrijd met voorrondes, halve finales en finales. Presentatie: Wim wil wel. Meedoen, kijken, luisteren en genieten. En het is allemaal uh, gratis in Café de Oomsteen. Ja, die, die, het entertainment, hè, als u begrijpt wat ik bedoel. Café de wellicht een van de meest actieve cafés uh, in Zandvoort. Vanavond vanaf 9 uur karaoke. En houdt u een beetje van een beetje rockachtige muziek, dan bent u vanaf 10 uur... Uh, u bent natuurlijk eerder welkom. Van harte welkom in de Scharrel, want uh, vanaf 10 uur treedt daarop de liveband Cruise. Het is een beetje rockachtige formatie. Maar als u daarvan houdt, u bent van harte welkom. Vanaf 10 uur gaan ze daar spelen spelen in de scharrel. Goed, en nou als het goed is uh, gaan we nu weer naar de muziek. Ja. Als jij weer met je <lacht> sms-apparatuur uh, <lacht> bent. Uh, Robert Cray bent al maar, hè. Hey. Robert. Robert Cray bent. is right next door. I can hear the couple right next door. Their angry words sound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 A strong persuader, but she was just another knots nice on my guitar.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 zelf homie, rustig de kattom, dat ze de het station En hoe de volgende hij nou weet dat zijn einde daar begon Hij kreeg een klap voor zijn bom maar keek niet om, Dat zijn mond tot hij de volgende ochtend Met hersenletsel opstond, zijn paard vond Ter de tijd werd voor het ziekenhuis, een was een gek En ik het zag op de buis die ene klap, dat was te vertalen. Hij zou het einde van de dag niet meer halen Hoe op een burger, hij ging uit in onze hoofdstad. Amsterdam, vrijdagavond, dat beloofd wat Is wat hij dacht, maar die nacht bracht wat anders mee Zag gevecht aan het einde van een lange steeg Was niet het diepe dat zweeg Waardoor hij zo veranderde in het diepe dat de klappen kreeg Kom in het nauw, werd getrapt en zegt niet wat hij wou Het allerlaatste wat hij schreeuwde, dat was kappenauw nou. Hoeveel moeten er nog komen? Hoe moeten we nog aan? Hoeveel moeten nog gaan? Wie waren deze helden? Met de waren Ik war is de helder. Ik de helder. Ik is de de de fiets van de is even iets te zeggen En of het nodig was De daders vonden van Bel Ze pakten daarna nog een bj En ze grafsteen Ik ben moed Wat er wat van te zeggen Waar zijn we veilig En niemand mij dit uitleggen En waarom zien we al die woede? Ik kwam alleen maar op voor het goede En nee, steen was dagelijks dagelijkse brandschappen. Hij kon niet weten Dat ze hem zouden doodtrappen. Die twee trollen op een brommer Tot de orde Waardoor hij zelf Op het slachtoffer zou worden Vroeger respect Geen gestrek Hij werd aan vervekt. En met het helm met een vet, dat niet gemet Dat is niet correct, dus wat men zegt en dat is zeker waar Waar zijn die mensen, van? men stonden bij en keken naar? Hoeveel moeten je keken nog? komen? Hoeveel moeten er nog? komen? Hoeveel je er nog? gaan? vermoed je dat je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 Dit is de beste bescherming die ik zou kunnen hebben Want als er niemand wat met me zou gebeuren Dan zouden alle vingers één kant op wijzen En uh, dat uh, geloof ik dus niet, nee Theo van Gogh is 47 jaar geworden Een plaat waar ik altijd een uh, beetje stil van word, Albert-Jan uh, Ja, nee, dat uh, begrijp ik Silos, One of France en Baas mee. Blijft een, uh, blijft een uh, nummer waar je even stil van wordt Ja, absoluut maar goed, we gaan weer door en dan uh, hebben we het over voor autosportliefhebbers en met name de DTM-race-liefhebbers. Uh, uh, Want de organisatie van de DTM heeft afgelopen vrijdag de kalender voor het komende seizoen bekendgemaakt. De editie die op circuitpark Zandvoort verreden zal worden, staat gepland voor het weekend van 26 augustus 2012. Komend jaar maakt BMW zijn comeback in de DTM, dat het dertiende seizoen ingaat. De Wel wordt... beter. Ja, dus meer competitie hè. Uh, de politici uit deze fabriek in München moeten het dus opnemen tegen de Audi en de Mercedes-Benz. De laatste twee races had de organisatie uh, deze race naar voren gehaald en dat was voor Zandvoort niet echt een succes. De jaargangen waarin de race in augustus verreden werd, trokken veel meer bezoekers en gasten naar Zandvoort. In totaal zullen de DTM-rijders 10 keer aan de start verschijnen. De openingsrace is traditiegetrouw op de Hockenheimring in Baden-Württemberg op 29 april. Dus autor racefans zet in, uw augustus, zet in uw agenda 26 augustus de DTM in Zandvoort. Oké, dat wat betreft het race nieuws. Send little bottles of Love Potion number nine I told her that I was a floppy chase I've been this way since 1956 She looked at my bomb and she made a blood side To send what you need is Love Potion number nine Smell I try januari gaat weer een hele grote groep uit Zandvoort uh, van de Café aan de Houtenstraat naar de Vrienden van Amstel. Speciaal voor die allen draaien door deze Frank Boeijen tezamen met Blob, Pascal in uh, Kronenburg Park. En daarmee werd het uh, ruim kwart voor, vijf, kwart voor vijf geweest. Dat betekent tijd voor het gewicht van de week. Dat heet In de Disco. Ik was laatst in een discotheek, ik werd helemaal verliefd toen ik naar jou keek. Mijn wangen werden rood, mijn hart die sloeg op hol. Ik dacht, ik ben toch geen mul. Die mooie blonde haren en die mooie blauwe ogen, het is haast niet te geloven. Ik keek me recht in mijn ogen aan en liep, liep naar me toe en zei, zullen we dansen? Ik zei ja, en we gingen schansen. We waren aan het dansen en je vroeg me naam. En even later zei je, laten we gaan. Toen we eenmaal weg waren, gingen we naar jouw huis. En gingen we hangen voor de buis. Het was weer het mooie gedicht van de week bij CFM. Heb je ook een gedicht voor ons? Laat het ons weten. En stuur je e-mail naar redactie at Redactie.nl En wie weet, misschien komt jouw gedicht de volgende keer langs. Dan sta ik altijd de uren in de hoek geleund. Ik heb vanavond mijn haar gefeurd. Iedereen staat te springen. Oh, flow. maar ik speel de show. De Disco. Oh, de rechts, oh, oh, oh, oh, oh, de Disco. Die rechts, oh, oh, de Disco. Niks. De laatste keer van mij, Van achter een beetje oude post gozer roze en wijf Maar toch komt de dag dat ik een van die stomme. die gaat helemaal doorheen vanavond ja. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power Het is een zaal komen Ja, een keer verzoek je wel een zekere Jan Zullen we kijken Jan, ja dat Ja, dat kan Ik heb een enorme poly, boven mijn neus, daar moet ik wel wat naar doen. En dat allemaal tot zoveel tot zoveel, van de was van het jaar 1983. Heel DJ JJ genoeg geluld. we gaan de muziek maken. Natuurlijk de formatie in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 Ah, fijn, ik hoop dat jullie je hebben bewerkt. Ook jij, Jan. Neem maar nog even mee. We doen straks de lichten weer aan. kunnen jullie elkaar ook zien? Niet schrikken hoor. hier wow. nou, volgende week staat, ik weet het eigenlijk niet. Het zal alleen nog van onze halen van zijn. Je moet het maar mee doen. Let's go, let's go. Wow. Let's go. En van de kant van mijn persoonlijk nog dit you doe je aan de muzzle. Er gaat hij weer oh, oh. Disco. Oh, deze... ja, kom je erop? Geweldig he? je hem? Na het uh, gedicht van de week denk ik, nou deze plaats gaat wel uh, aardig aan. Je hoorde noodweer en in de disco. Speciaal voor alle luisteraars die vanavond naar discotheek gaan. Johan, ja, en ja. naar het strand. Naar, en dan uh, gaat de ondergetekenen five. weer draaien. Zoiets ja. ja. ja. ja. ja. weet ik ja. veel. We zijn ook uh, trouwens uh, bijna aan het einde van dit programma. Ja, zo? nog even snel voor het sluiten van de markt. Golfliefhebbers, opgepast, want het kale beopen komt mogelijk opnieuw naar Zandvoort. De, de organisatie van het grootste golfwege. Het in Nederland heeft daartoe een verzoek ingediend bij het bestuur van de Kennemer Golf Country Club. Het prestigieuze golftoernooi dat telkens drie jaar lang op dezelfde baan wordt georganiseerd, zal vanaf 2013 weer in Zandvoort worden gespeeld. Vooralsnog is het niet zover, maar het verzoek is wel ingediend. De leden van de Kennemer Golf Country Club hebben sowieso het laatste woord. Dat zal zijn tijdens de algemene ledenvergadering van 24 november aanstaande. Wij houden u op de hoogte! Hey, dat zou goed nieuws zijn! Dat zou weer mooi zijn, ja. Dat, dat dacht ik ook. We nou... zijn al drie jaar een heel verzoek geweest en dan mogen we maar mooi weer terugkomen. is mooi weer maar het is mooi weer mooi maar voor ons is dat mooi geweest. ja zitten wij op ja volgende week zijn we er weer natuurlijk uiteraard ook dan weer tussen 2 en 5 zandvoort op zaterdag bedankt voor het luisteren het was weer een feest erop en achteruit we er tot de volgende week volgende week zijn we er weer en een hele fijne zaterdagavond en always look on the bright side in Of in life. of life dat was really mooi might you heel mooi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 It's all a show Keep on laughing as you go Just remember that the last laugh is on you